Rashid Finch met het NOS Journaal. In het Noord-Hollandse Duingebied zijn twee mensen aangehouden op verdenking van brandstichting. In het gebied woeden vandaag drie branden, twee zijn onder controle en de derde bij Schorel woedt nog. Brandweerkorpsen uit de hele provincie zijn uitgerukt om die branden te blussen... maar dat valt niet mee door de harde wind en de droogte. Een strandtent in Schorel loopt mogelijk gevaar. De Partij van de Arbeid vierde vandaag op de dag van de arbeid haar 65e verjaardag... Partijprominenten wezen op de viering in Zwolle erop dat er geen nieuwe koers hoeft te komen als de partij maar een goed bindend verhaal heeft als brede volkspartij. Partijleider Job Cohen erkende dat de PvdA fouten heeft gemaakt door niet genoeg aandacht te hebben voor wat de achterban in het dagelijkse leven meemaakt. In Israël zijn de 6 miljoen Joden herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's zijn vermoord. De Israëlische premier Netanyahu hield bij het holocaustmonument Yad Vashem een toespraak. Daarin trok hij een parallel tussen de holocaust en de dreiging die Iran vormt voor het voortbestaan van Israël. Netanyahu herhaalde dat Iran hard werkt aan een kernwapen. In het zuiden van Duitsland is een rallyauto tijdens een wedstrijd het publiek ingereden. Elf toeschouwers raakten gewond en een jongen van zes ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De coureur bleef ongedeerd. Na het ongeluk werd de rally in Beieren afgelast. In de Eredivisie wordt de strijd om de landstitel over twee weken beslist op de laatste speeldag. Twente en Ajax spelen dan tegen elkaar en kunnen allebei nog kampioen worden. Ajax moet daarvoor winnen, Twente heeft genoeg aan een gelijk spel. PSV maakt geen kans meer op de titel, dat heeft te weinig punten. Dan het weer, vannacht is het helder en dan kan de temperatuur op beschutte plekken dalen tot 0 graden. Morgen overdag wordt het weer zonnig en droog en hooguit 16 graden. En ook namorgen blijft het voorlopig zonnig en droog, maar niet warmer dan zo'n 14 graden.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 En ze wonen allemaal in de buurt, je ziet je familie wel? Ja, één heeft de Plum, oh, <laughs> mag je reclame maken, oh, of wel? Oh, oh, oh. <laughs> en die heeft dus een heel gezellig restaurantje in, uh, achter de Bravo. En mijn jongste dochter, die werkt ook in een soort verjaardenhuis, mm -hmm. secretaresse. En de oudste en de jongste is dan journalist. Ja, en waar, waar ben je zelf opgegroeid? In Katwijk. In Katwijk? Ja, ah, dus daar ben ik geboren.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 Maar uh, ik heb het uh, als goed ervaren. Ja. ja. ik kan niet anders zeggen. En dan gingen jullie gewoon met het hele gezin, met alle kinderen ja. netjes aangekleed? Ja, kleurig. Zondags de training, was moeder al bezig met schoenen poetsen. we uh, moesten <lacht> ook allemaal meehelpen. Maar alles lag klaar. En, dus, uh, nou, en moeder vond het wel heerlijk. Soms ging ze mee soms ging ze niet mee. Als ze even een beetje rust. Maar het hele.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 Ja, Hoe de dag daarna verder? Kreeg je het blijdschap om wel ja. door te gaan? Of ging ja. dat ik dan? Ik ging die Bijbel lezen. Ah, ja. En terwijl wij opgevoed zijn, driemaal daags Bijbel lezen. Thuis ja. ook, zo. met de kinderen, je bad aan tafel. En, maar eh, ik, ik, mijn ogen gingen open. Ja. Het was echt zo, net als van Nicodemus. Hè? Ja, ja. Je kwam tot wedergeboorte en je ging het opeens lezen. Dat ik dacht: nu begrijp ik het pas. Hm.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 je dacht wat voor verbond was? Ik begreep het nooit, ik begreep nee. het nooit. En toen je van Israël las, toen, toen las ik je dat. Ja, dat ik mij als volk Israël mag horen nu. Ja, ja. Nu ik dat geloof het kwam. Dat de in Romeinen ook, hè. Romeinen 12, 13 dacht ik. Ja. Van dat we erbij gekomen zijn, bij het Geënt, ja, dat geënt worden. Op de olijverboog, ja. op de ja. wijnstok ja. Ja. ja. ja, dat was ja, heel is wonderlijk. Mooi. Dus ja, mooi, dat ontdekte je. Dat is ja. in de kerk misschien niet zo duidelijk gezegd, in die tijd. Ik denk het niet, ik denk het niet, ofwel... Ja.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 Ja, want dat is dus een organisatie Israël Productencentrum, dat zit door heel Nederland, begrijp je? Ja. En er zijn uh, ja, gastvrouwen, of hoe noem je de, jezelf, medewerkers, vrijwillige ja. medewerkers. Ja, ja ambassadeur het. En wat doe je, noem je dan precies als ambassadeur daarvan? Ja. Uh, je, uh, je bestelt dus al de producten van, die vanuit Israël komen, die, gaan, die zijn in de Nijkerk. Vanuit Nijkerk heb ik ze in Bruikleen. Mm. En dan geef je parties.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 Is our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 En wat zei je dan? En, nou, de ene keer was het anders dan de andere keer. Maar ik zei gewoon bijvoorbeeld van... Mevrouw, ik heb iets geweldigs te vertellen. En u hebt zo'n haast. Zou je even kunnen luisteren? <laughs> en ik heb een heel mooi cadeau of zo. Het was steeds weer anders. Ja, steeds net het, anders. Ja. ja, net wat meegegeven werd.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 ja, dat kan iets van Gods leiding zijn in je Zeker eraan, weten, ja. Ja. ja. Dus je hebt veel geleerd in die twee jaar. Je hebt ook een geschreven. Heel veel. Ook die discipleschapsschool hebben we gedaan nog twee ja. jaar. Dat was ook, oh, ook, ook ja. echt Jezus volgen. Dat, dat uh, was ook heel fijn om te doen. En, en dat heb ik dan ook in de praktijk gebracht. Ja. ja.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 begin dus morgens eigenlijk het woord te lezen en, en, en te bidden, vragen om, om leiding, vragen om, om, om hulp, want van, van jezelf heb je die liefde niet. Je hebt echt wel eens mensen waar je moeite mee had, maar hoe breng je dat in de praktijk? Dan gewoon het te zijn veranderen, die liefde uit te stralen. Ja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 Wat is er nog meer? CD's of zo? Uh, ja, muziek natuurlijk. DVD's, ja. CD's. Uh, Allerlei soorten crème, parfum. Uh, uh, nou, leuke beeldjes. Uh, ja. Nou ja, van echt, echt heel veel. Ja, kaarsen zag ik. En kaarsen, kaarsen, standaard. Uh, ja, klopt. Kleding en tassen zelfs. Dus toen was er nog ja, kleding, dat is he? nu weer niet meer. Tassen weer helemaal ja. die de Bedouinen ja. maken. Dat is ja. ook erg mooi. Ja. ja, en binnenkort is er ook weer zo'n. Uh, zo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 ja en dan kan en de wijnen kijken ja wijnen wijn daar allemaal he heerlijke koosje wijn. de, de mij. dat heet kiers ja ja, het is ja het is hele, lekkere, lekkere wijn hele lekkere wijn voor het avondmaal extra hmm. zoet ja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 Eten dus. Ja, ja. Tot lukt doen ze het. Um, ja, dat is altijd heel erg gezellig. Mm. Dat worden de nieuwe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 dit hoort. Ja. Dus dan kunnen ze misschien jou bellen ja. uh, als contactpersoon voor het IPC. Ja, telefoonnummer, kan je dat nog een keer noemen? Dan kunnen ze jou Ja, bellen. dat zou heel mooi zijn. 0, uh, 023 5285 237. Dat nummer is dus voor als je ook consulente zou willen worden voor het Producten Productencentrum, dan kan Kobe u dan overal alles over vertellen.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 leert en elkaar de, de en uh, Ja, bid voor elkaar. en Veel zingen, muziek, eten met elkaar. Dat ja, is het is weet het Ja, heel gezellig. Ik hoorde ook vrouwen die zo gaan heen. heel lekker naar Amerika of naar een ander land. we moedigen naar Polen bijvoorbeeld, met ja, een groepje. Ja, Ze zijn ook stel nu binnen Israël. Ja, ja. Ja, zo. zou ik best mee willen. Ja, dat is bijzonder, <laughs> hè, dat ze, ja. ze reizen dus ook naar bepaalde soort...